erover denkt om een halve baan te nemen. Misschien is dat iets om in het gesprek over de bezuiniging in de gaten te houden. er niet genoeg. Het is in ieder geval wat. En misschien is er nog wel iemand die minder wil gaan werken. Ik geloof dat Lien er ook wel eens over gedacht heeft. Lien? Ja, nou, ik, ik weet het niet. Het is geval goed dat ik het weet. Dank je. Ik voel daar toch verdomd weinig voor, want... Op die manier hol je de afdeling uit en je moet maar zien wanneer je die uren weer terugkrijgt. Huh, alsof dat geen eigen belang is. Dat zal ook wel belang zijn. Als de kaarten zo liggen, dan kunnen we ons er toch beter niet tegen verzetten. We hebben toch al de naam dat we overal tegen zijn. Daar kun jij ervoor zorgen, want de eerstvolgende instituut schaad ben ik met vakantie. S'avonds in bed kwam dat gesprek in zijn gedachten terug... Hij vroeg zich af wat hem zo geëmotioneerd had. Alsof hij van Rentjes, de kloostermannen en Engelien en de anderen iets anders had verwacht. En toch was het bedreigend. Als het eigen belang was, dan stak dat eigen belang daarin. In zijn wereld liep alleen ernstige, wat bezorgd kijkende mensen rond, die in hun vrije tijd Kafka of. Hume of Hannie Michaelis lazen. Elkaar alleen aanspraken wanneer ze elkaar in het gedrang onbedoeld aanraakten. De rest mocht tot hem betrof tegen een muur. Daarom kon hij de opmerking van Ad dat de mensen op zijn afdeling niet anders waren zo slecht verdragen. Die waren te dichtbij. Hij geloofde het niet had hij bij sommigen zijn twijfels. De overtuiging dat het tenslotte een kwestie van selectie was... was meer dan een overtuiging. Het gaf hem zekerheid. Het idee dat hij zelfs in zijn eigen kamer niet veilig zou zijn... was onverdraaglijk. De verdedigingslinie van Sien lachte en vroeg zich af of dat ziensvertaling van soortgelijke gevoelens was. Vervolgens betwijfelde hij dat weer, maar volstrekt onmogelijk leek het hem niet, al moest er wel enig vertaalwerk gedaan worden. Vlinders in mijn hoofd, sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd. haast vergeten, hoe het voelt om verliefd te zijn. Wat was dat? De vispan. Wat ga je doen? Ophalen. Liggend op de vensterbank keek hij in het donker naar de goot, waar het aluminium van de pan flauw opschemerde. De wind voelde zoel aan, niet onaangenaam, een lentewind. Tegen de hemel flikkerde het, alsof het in de verte bliksemde. Maar er kwam geen gerommel. Het gaf me een geluksgevoel en hij vond het bijna jammer toen hij beet had en een pan met de stok naar zich toe haalde. Een klein overzichtelijk werkje in je eentje. En met een duidelijk slot. Dat is het mooiste wat er is. Dag Sien. Ha Warten. Hoe hebben jullie het gehad? Goed. Hoeveel hebben jullie gelopen? Ongeveer oh, 400 kilometer. Jij het verhuisd? Dat je je dat herinnert? Oh, heel bedenkelijk, zijn als ik me dat niet meer herinner. Nee, zometeen na je vakantie. Is het is een mooi huis. Geweldig. Zoveel ruimte hebben we nog nooit gehad. En het is op de fiets maar 7 minuten verder. En hier? Met mijn werk. Uh, het artikel voor de mededeling is af. Ik heb het op je bureau gelegd. Het was lezen. Er is alleen nog, nogal wat. Uh... ...verzet Geweest tegen de ideële koffie. Ja, dat zou beslist worden. Mm -hmm. Balk heeft het tenslotte doorgedrukt. Mm -hmm. Maar we moeten daar in de toekomst toch wel mee oppassen met zulke voorstellen. Voor je het mm -hmm. weet hebben we een naam en dat gaat ten koste van belangrijke beslissingen. Hoe is het eigenlijk afgelopen met die bezuinigingen? De meerderheid wilde toch wachten op een vacature. Daar was ik al ja. En als het iemand is die niet gemist kan worden, dan wordt er intern geschoven. Volksnamen wordt ontzien. Heel <lacht> Hoe gaat het? Ja, goed. Goed? Ja, nee, helemaal niet goed, natuurlijk. <lacht> ik schrok, schrok al. Zie, ik zou je artikel lezen. En, um, Gert, uh, jouw artikel? Over het carnaval. Ik heb de drukproeven gehad. <lacht> en hoe voelt dat? Ik heb het helemaal gemaakt. Beerta zei altijd dat je naam tenminste één keer per maand in de pers moest zijn. Doe er niet toe hoe. Dat zie je wel. Ik krijg alleen de kans niet. Je wordt beschermd tegen jezelf. Ja. Maar het gaat dus goed. Ja, gaat wel goed. Hm. Hey, ik wilde je alleen vragen of ik niet ook archiefonderzoek mag doen. Voor het carnaval? Nee, dat doet Carlo nou. En voor het hele verenigingsleven. Uh, waar wil je dat dan doen? In een stuk of wat paasjes. Kom maar met een voorstel. Ja. Hoe, hoe gaat het eigenlijk met Carla? Je bedoelt met haar werk? Ja, waar anders mee? Dat weet ik eigenlijk niet. Bespreek je dat dan niet? Moet dat? Jij zou haar toch begeleiden? Ja. Maar daar is nog niet zoveel van gekomen? Nee, eigenlijk niet. Dat moet je dan toch wel doen? Ja. Hoe is het hier? Ik dacht al, waar ben je? Uh, ik was bij Sien en bij Gert. En? Hoe was je vakantie? Sneeuw, regen, maar verder wel goed. Sneeuw? Waar zijn jullie dan geweest? In de Provenciaalse Alpen. Ik dacht dat jullie altijd naar Auvergne gingen. Ja, maar dit keer naar de Provenciaalse Alpen. Uh, we zijn nog een dag in Avignon geweest. Oh Ja. Dien wil wel een keer met je mee. Uh, houd Peter niet van wandelen? Ja, maar niet zo lang. En ik krijg ook altijd blaar op mijn voeten. Maar jij moet toch ook gaan wandelen, Joop? Dan kunnen we samen... Nee, ik ga nu fietsen. Ik heb mijn fiets laten aanmeten. Een racefiets? Natuurlijk een racefiets. Wat dacht je? Dat ik op zo'n oude vrouwenfiets ga rijden? Verschrikkelijk. Waarom is dat nou weer verschrikkelijk? Iedereen heeft tegenwoordig toch een racefiets? Eve heeft er ook een gekocht. Die komt elke ochtend op de fiets uit Almere. Kankzinnig. Niet dat je op de fiets uit Almere komt, maar dat dat op een racefiets moet. <kliek> hoe gaat het met je kat? Gijs is zoek. Is Gijs zoek? Al een week. Hoe oh, nou, kan dat nou? Hij kan het nog niet uit? Ik liet hem wel eens op de galerij, dus ik denk dat hij ergens in de tuinen zit. Hij zoekt het maar uit, als hij het bij mij niet leuk vindt. Dat kan ik me niet voorstellen. Lien, hoe gaat het nou met je boedelbeschrijvingen? We wilden er een keer met je over praten. Rie en Frits zijn nu ook begonnen. Zodra ik door de rotzooi op mijn bureau heen ben. Ik waarschuw wel. Heren. Hé, hey, Maarten. Hoe heb je het gehad? Frankrijk is verpest. Als je het plan mocht hebben er nog eens naartoe te gaan, dan heb je het wel vergeten. Alleen nog tweede huizen en bungalows. Toeristen, auto's, drie sterrenhotels... Vroeger zag je nooit iemand, nu stikt dat er van de platzers. Waar zijn jullie nou geweest? Uh, voor een deel dezelfde tocht als 31 jaar geleden. Dus 1950. Ik dacht dat jullie altijd naar Overeine gingen. Ja, maar we wilden dit nog een keer terugzien. Dat was verschrikkelijk. Was het zo erg? Erger. Vroeger kwam je in de late namiddag een doodstil dorp binnen. Alleen het klateren van de fontein op het plein. Naast de ingang van het hotel, de vrouw van het hotel die in de laatste zon bonen zat te dop op een stoel uit het café. Verder niemand. het eten wat mensen uit het dorp, aan de tapkast. Niets. Stilte. Uilen en het gefluit van padden. Nu staat het daar stampvol met dure auto's. Het dorpshotel is er niet meer. Dat had te weinig comfort. Alleen nog een drie hotel met warm en koud stromend water... een douche en een wc op je kamer. Balgelijk. Nee. We hebben zelfs mensen met rugzakken ontmoet. Die zag je vroeger nooit, behalve wij dan. Nou, dat moet je dan toch wel genoegen doen? Nauwelijks. Uh, ik hoor dat er glazer is geweest over de ideële koffie... Ja. Wigbold heeft geweigerd om die te schenken. Balk heeft hem tot de orde moeten roepen. Ja, ik kan dat wel begrijpen van meneer Wigbold. Ik heb er ook mijn bezwaren tegen. Waarom was dat? Ik denk omdat hij bij die DE-koffie zegels krijgt. En waarschijnlijk koopt hij ze ook nog goedkoper in dan hij in rekening brengt. Hm. En de andere afdelingen? De volksname was tegen omdat zoiets een precedent schept. En volkstaal gedeeltelijk. Maar Balk heeft het tenslotte doorgedrukt. En de bezuiniging? Iedereen was voor het blokkeren van de eerste vacature, dus daar heb ik me maar niet tegen verzet. Balk heeft jouw voorstel om de bevorderingen te blokkeren nog wel even genoemd, maar er was niemand voor, behalve Jantje, geloof ik. Uh, als de vacature verkeerd valt, moeten wij die opvullen. We moeten in ieder geval vast nagaan wie daarvoor voor een aanmerking komt. Niemand. Wie bij ons werkt, heeft bij ons gesolliciteerd en niet ergens anders. Ik denk niet dat je je daarop in deze omstandigheden nou beroepen kunt. Zullen we zullen zien. Als je mocht vinden dat ik me maar moet laten afkeuren... dan moet je dat zeggen. Er is geen sprake van ben je nou blazerd, Als de anderen te beroerd zijn om hun bevorderingen in te leveren... zeker, ik werk daar niet mee. Is er uh, verder nog iets gebeurd? Zwart is ziek. Die Is zwart ook weer? Een van de katten die we toen in de tuin van het hoofdbureau gevonden hebben. Dat is ook voor lang geleden. Wat heeft hij... 13 jaar aan zijn nieren. Ja, dat krijgen oude katten. Jonas had het ook. Hoe is het toen ook weer met Jonas afgelopen? Hij werd steeds magerder. En toen op een middag probeerde hij plotseling weg te kruipen. Begon hij heel klagelijk te schreeuwen. Het heeft een minuut of tien geduurd. Toen stond zijn hart stil. Dan zou ik hem toch liever hebben laten inslapen? Nee. Waarom? Zo gaat het toch? Zeg je dat dan ook bij mensen? Ja. Er zijn misschien wel uitzonderingen te bedenken, maar in zijn algemeenheid wel. Ja, dat ben ik wel met Maarten eens. Nou, ik niet. Als ik zover ben, dan mag je er een eind aan maken. Misschien is het ook wel lafheid. Ik ken iemand die vond dus een hond met een verpletterd achterlijf. Die heeft hij toen met zijn fietspomp doodgeslagen. En een vriend van mij draait olieslachtoffers gewoon een nek om. Ik zou dat niet kunnen. Ik zou dat toch geen lafheid willen noemen. Ik zou dat ook niet kunnen. Hoe je het dan ook noemt? Eerst maar koffie drinken.